Dit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 11 jaar en TBS met dwangverpleging tegen de Vlaardingse pleegouders. Johnny van der B en Daisy W worden verdacht van zware mishandeling en vrijheidsberoving van het zogenoemde pleegmeisje. Ook worden ze verantwoordelijk gehouden voor de mishandeling van drie andere kinderen. De pleegouders werden opgepakt nadat vorig jaar mei het tienjarig meisje zwaargewond in het ziekenhuis was beland. Ze had botbreuken, littekens en hersenletsel en woog nog maar 19 kilo. Ze zal haar hele leven afhankelijk blijven van zorg. Het OM eist ook een half miljoen euro compensatie voor wat het meisje is overkomen. In de Iraanse hoofdstad Teheran dreigt een water- en energiecrisis vanwege aanhoudende droogte. President Bezeshkian zegt dat het water mogelijk op rantsoen gaat. De niveaus in de waterbekken hebben een historisch laag niveau bereikt omdat het al zes jaar nauwelijks regent. Daardoor kunnen ook waterkrachtcentrales stil komen te vallen. In Teheran wonen meer dan 9 miljoen mensen. Volgens critici gaat de industrie en de landbouw niet efficiënt om met het beschikbare water. Verkenner Koolmees zegt dat hij vandaag in gesprekken met fractievoorzitters nieuwe inzichten heeft gekregen. Hij wil niet zeggen of er inhoudelijk conclusies zijn te trekken. Koolmees houdt er rekening mee dat hij maandag opnieuw enkele gesprekken zal voeren. Het Kremlin ontkent geruchten dat buitenlandminister Lavrov uit de genade van president Poetin is gevallen. Het viel journalisten op dat Lavrov ontbreekt bij belangrijke vergaderingen. Hij zou volgens media te hoog spel hebben gespeeld tegenover de Amerikanen, waardoor een ontmoeting tussen Poetin en Trump in Budapest niet doorging. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht kan op veel plekken mist ontstaan. Het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgenochtend kan mist blijven hangen. Vervolgens is het bewolkt. In het zuidwesten zijn er opklaringen en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Tristan. in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 Still You. i'm around you i just wanna hear you cry again i don't know why